Het LOS-journaal, door Alt Megens. De kosten voor levensonderhoud zijn in oktober fors gestegen, blijkt uit CBS-cijfers. De inflatie komt uit op 2,9 procent. Dat is de hoogste inflatie in vier jaar en 0,6 procent meer dan in september. De economieredactie zit, André Meijema. André, bijna 3% inflatie in oktober. Hoe kan dat? Ja, het is niet zo verwonderlijk, Dorold, want je kon het gewoon zien aankomen. Want de belangrijkste oorzaak voor de prijsstijgingen... is de btw-verhoging van 19 naar 21% die op 1 oktober is ingegaan. De btw-verhoging geldt niet voor voeding, dus zeg maar de eerste levensbehoeften... maar wel voor heel veel andere dingen, zoals meubels, kleding, elektronica... telefoon, internetdiensten, brandstof, dus heel veel. Dat maakt ook een flink deel uit van onze uitgaven en bestedingenpatroon. Want 42% van jou en mijn portemonnee, mijn uitgaven per maand, die, die vallen van, uh, vaak onder dat hogere btw-tarief van 21 En die maatregel is natuurlijk destijds genomen uh, om de schatkist te spijzen, want die btw-verhoging moet 4 miljard euro opleveren. Gaat dus uit onze zak rechtstreeks naar de schatkist. Daarnaast is ook de uh, inflatie hoger door de prijzen van aardappelen, groenten en fruit die gestegen zijn door slechtere oogsten. Het is een soort prijsexplosie, zou je kunnen zeggen, van zomaar 2,9 uh, Ruim een half procent meer dan een uh, maand geleden. Uh, en ook de hoogste inflatie in vier jaar. En daardoor ligt ook de Nederlandse inflatie een stuk hoger dan gemiddeld in de eurozone. André Meijnema, dankjewel. Bij de energiecentrale van Electrabel in Nijmegen is vanochtend een stoomketel ontploft. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Ook worden er geen mensen vermist en er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Wel is een deel van de zijkant en het dak van het gebouw in Nijmegen weggeblazen. En ligt over het hele terrein isolatiemateriaal verspreid. Na de ontploffing kwam er veel stoom uit de ketel, wat een hartzuizend geluid veroorzaakte, en dat was tot in de wijde omgeving te horen. Maar inmiddels is het minder, zegt verslaggever Matthijs Holtrop. Ja, je hoort er nog wel een beetje geluid uitkomen. Ondertussen rijden er nog steeds wel brandweerauto's rond met blauwe zwaailichten. Ik heb niet het idee dat er nu uh, sprake is van paniek op dit moment. Helemaal niet. En het is ook niet zo dat er elektriciteit is uitgevallen hier. Dus uh, nou, voor zover wij nu kunnen zien uh, is de situatie lijkt onder controle. Verslaggever Mino Remmers was dat in Nijmegen. Bedrijven in de omgeving van de centrale zijn uit voorzorg ontruimd. En de bouwwerkzaamheden aan de nabijgelegen nieuwe Waalbrug die zijn stilgelegd. Ook problemen vanochtend in een andere energiecentrale. In de NUON-centrale in Velsen-Noord... zijn vier medewerkers licht gewond geraakt door een zoutzuurlekkage. Ze hebben zoutzuurdampen ingeademd. Volgens de brandweer gaat het inmiddels goed met ze. De dampen kwamen vrij bij een lek in een installatie... die wordt gebruikt om water te zuiveren. Volgens de brandweer is het lek inmiddels gedicht... en was er geen gevaar voor de omgeving. De vier NUON-medewerkers werden buiten door ambulancepersoneel... behandeld met zuurstof. En toen knapten ze snel weer op, zegt een woordvoerder van de brandweer. In september was er op hetzelfde terrein een incident... toen raakten zeven mensen gewond bij een reeks ontploffingen... in een hoogspanningsinstallatie van NUON in Velzenoord. Bij bouwbedrijf Heijmans verdwijnen 200 banen. Oorzaak is de aanhoudende malaise in de woningbouw, zegt Heijmans. Er worden minder huizen gebouwd en ook minder verkocht. Volgens Heijmans blijft de omzet in het derde kwartaal... gelijk aan die van het derde kwartaal vorig jaar. In België en Duitsland namen omzet en resultaat toe... Bouwer uit Rosmalen verwacht over heel 2012 wel een positief bruto resultaat. Maar tekent aan dat de resultaten in de woningbouw sterk onder druk staan. Het weer bewolt. Af en toe regen of motregen. Vooral in het noorden. In Zeeland vanmiddag mogelijk wat zon. Staat een stevige westen tot zuidwestenwind. Het wordt vandaag een graad of 12. Morgen droog met kans op wat zon. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De spits zit er bijna op. Er staat in totaal nog 17 kilometer file. De meeste meeste nog op de A19 richting Amstelveen. Daar staat tussen de knooppunten Dimmen en Holendrecht... 5 kilometer aan ongeluk. Inmiddels zijn allerlei zoeken weer open. En op de A28 richting Utrecht... daar staat tussen Amersfoort-Vathorst en knooppunt Hoeverlaken 5 kilometer. Ik verlang er zo naar. Een beetje hersengymnastiek tegen de versukkeling...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 Sven Kokkelman. Het kabinet moet vooral niet meegaan in de discussie over de koopkrachtplaatjes, wat de Kamer ook zegt, zegt Willem Vermeent. De afhaal Chinees is populairder dan ooit. Een slimme horecaondernemer ondernemer let op de crisistrends en het sleutelwoord is eenvoud. De tijd van luxe en glamour, van nou die is wel over. En de dochtertumeur krijgt u van Henk Spaan. Het is 5,5 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Het openbaar maken van de koopkrachtplaatjes is een misstap van dit kabinet... zegt Willem Vermeend, voormalig staatssecretaris van Financiën... voor de Partij van de Arbeid en ook oud-minister. Ik meen van Sociale Zaken. Meneer Vermeend, goedemorgen. Goedemorgen, dat laatste klopt. Dat laatste klopt. En die cijfers hadden nooit openbaar gemaakt moeten worden... zegt u. Waarom niet? Nou ja, kijk wat je dus doet. Nou, omdat je... Uh, het is een schijnwerkelijkheid wat je creëert. Er worden nu cijfers geopenbaard voor de komende vier jaar. Nou, iedereen weet in het land dat die cijfers nooit zullen uitkomen. De economie verandert... Uh, we weten niet wat er gebeurt met de economische groei, uh, de wereldeconomie verandert. Kortom, er zijn zoveel wijzigingen treden nog op, dat het gewoon onverstandig is. Je, je gaat een schijnwereld wereld creëren die ja. niet te werken kijkt. Maar wat had taal... als je dan moeten zeggen tegen de Tweede Kamer? U krijgt ze nou, niet? Hij moet zeggen, zeggen oké, okay, er is onrust ontstaan, uh, We hebben daar dat gewoon verkeerd gedaan. Uh, wij komen met een aangepast plan. Wij komen gewoon met een aangepast plan, uh, excuses dat we die onrust hebben veroorzaakt... Uh, dit is niet het beeld wat wij willen. Dat is ook niet de bedoeling. Uh, die cijfers zien er vreselijk uit voor verschillende inkomensgroepen. En dat kan ook niet. Uh, is ook niet acceptabel voor ons. Dus we komen met een aangepast plan. Vervolgens, dat heeft hij zelf al gezegd. Is het zo dat elk jaar wordt er in Nederland een belastingplan ingediend? Ja. Ik heb er zelf straks ook mogen doen. En dan kijk je dat jaar. Kijk je naar die inkomensstekken. En op het moment dat je vindt dat die inkomensstekken niet acceptabel zijn... dan ga je, aan de ga je met belastingmaatregelen die effecten wegnemen. Ja. Of corrigeren. Maar dat, of is dan, maar dat is corrigeren achteraf. En in de tussentijd moeten al die mensen wel elke maand hun ziektekostenverzekering betalen. Nee, dat is namelijk het probleem. We zitten nu te praten over... Het, al die cijfers die we nu zien zijn cijfers die opgeteld zijn... Ja. Opgeteld zijn ...voor de komende vier jaar. Ja. Er zitten ook nog maatregelen in van voorgaande kabinetten. Ja. En die lopen gewoon door. Ja. Dus wat je zou moeten doen... ...dat je gewoon jaarlijks, jaarlijks gaat kijken of de uh, inkomensspecten acceptabel zijn. Want dit pakket, een deel van het pakket, gaat pas in 2014 in. Het ja. is wel realiseren. Mensen zitten nu al zorgen te maken... ...terwijl pas in 2014 een belangrijk deel van die maatregelen die aangekondigd zijn ingaan. Hij u... heeft nu, alle mogelijkheid, heeft nu alle, mogelijkheid, heeft alle mogelijkheid om te zeggen... ...oké, okay, wat er nu, wat nu ligt vind ik niet acceptabel... Uh, excuses dat we die dat oorlogs hebben gewekt. En elk jaar komen we met, met de cijfer bij en een redelijk kooprabeeld laten zien. Ja, vindt u het acceptabel wat er nu ligt? Nee, dit kan ook niet. Het is ook gewoon slecht voor je economie. <lacht> Ik bedoel, los, los van die cijfers. is het ook gewoon slecht voor je economie. Dit leidt tot een daling van je consumentenvertrouwen. Dat betekent dat de bestedingen gaan teruglopen. Dat is ook slecht voor de economische groei. Dus het kabinet breekt zichzelf in de problemen. En het, kijk, men kan we wel zeggen, ja, de VVD is in de problemen. Maar ook voor de Partij van de Arbeid ligt hier een probleem. Dit is gewoon niet goed voor het kabinet naar buiten. En de Partij van de Arbeid wil wel een stabiel kabinet. Een kabinet dat daadkracht toont, wat de werkgelegenheid uh, oppept, wat de economische groei bevordert. Kortom, een kabinet dat vertrouwen werd. En ja. de voorvaardigheid. Van dit kabinet is nu weg. En dat kan dus niet. Ook voor de Partij van de Arbeid niet. Nee, ooit zo'n rampzalig start meegemaakt eigenlijk zelf? Nee, dat dus nee. Je nee. zegt nee. rampzalig deze start. Ja. Goed, uh, dan krijgen we desalniettemin, de u zegt niet met die uh, koopkrachtplaatjes aan de slag. Maar die komen straks uh, komende dinsdag, namelijk in alle hevigheid ja. weer terug. Want dan komt dat niet, but? Komt dan met eigen cijfers. En die gaat niet in, uh, ik geloof, zeven inkomensgroepen kijken, maar 100 of 150. Klopt. Ja, en dan wordt het deel nog verwaarder. Het enige wat het kabinet kan doen. En, en die, dat, dat beeld dat het uh, Nibud zal schetsen zal natuurlijk niet beter zijn. He, want ik heb die cijfers net zitten bekijken. Sociale Zaken heeft daar redelijk gedetailleerd aan gewerkt. Ja. En, en dat waar ik zelf gezeten heeft beschikt ook over die cijfers. En dat doen ze zeer zorgvuldig. Ja. Nou, Nibud is ook een, een, een goede punt. Nou, die gaat nog dieper erin. Ja. Nou, dan zal je een beeld zien waar we niet vrolijker van worden. Dat weten we nu al. Het is een vervelend beeld. En... Nou, wat moet het kabinet doen? Op het moment dat de eerste zin, die Mark Rutte moet zeggen, dames en heren... Laten we realistisch zijn. Um, dit hebben we niet goed gedaan. Daar moeten we mee beginnen. Dit hebben we gewoon niet goed gedaan. Ja, en Diederik, Diederik Samsom misschien ook wel dan. Maar dat hoor ik Diederik Samsom nog niet zeggen hoor. Maar ja, het kabinet heeft zijn verantwoordelijkheid. Ik kan me niet voorstellen dat soms Samson dat niet, niet uh, kan accepteren. Ja. Uh, die, die tweet, dat ik zie zijn tweet. En zijn tweets en zitten dingen uitrekenen. Ja. Maar ook de partij van Abed heeft er geen belang bij nee. dat de VVD in de problemen komt. Nee. Uh, de partij van Abed heeft vast te maken ook met problemen rondom, uh, als ik kijk ons slagrecht. Ja. Dat hebben ze moeten slikken op een ja. bepaald moment. Zeker. Ik, nu al is bekend dat de FNV daar niks voor voelt. Als je moet straks rond de tafel zitten met de werkgevers en werknemers. Want we hebben belang bij een centraal akkoord. Ik zie nu al dat hij op dat punt, met ons lachrecht, water bij de wijn moet doen. Hij kan beter met zijn vrienden van de VVD rond de tafel zitten. Vrienden, help mij ook op dat punt. Ik help jullie op het punt waar we nu met de problemen zitten. Er moet samengewerkt worden. Het heeft geen enkele zin om al die koopreflatie over Nederland uit te strooien. terwijl we allemaal weten dat het niet uitkomt. Wat nu gebeurd moet worden, moet een kabinet hebben dat gewoon aan de slag gaat. Dat, dan, dat werk maakt voor onze economie. Dat werk maakt voor onze banen. Daar zitten mensen op te wachten. Goed. niet op onrust. Nee, nou goed, die onrust is er dus. U zegt, kom met een ander plan. Heronderhandelen dus binnen het kabinet dan maar. Ja, dat zal moeten. Ja. <laughs> Ik bedoel, je zal het ook straks we moeten allemaal hoe je het verkeerd, ja. uh, rondom het slagrecht. Ja. Dat gebeurt ook. Want het FNV heeft laten weten, we sluiten geen centraal akkoord nee. als daar niet bewogen wordt. Goed. Nou, dat weet als je nu al dat FNV dat wil. dan nog... Hou daar rekening mee. Ga met je vrienden van de VVD rond de tafel zitten en kom met een acceptabel plan. Kijk, wat je nu doet is vol. Je gaat niet verleren via de zorg. Dat is onverstandig. Ja, als je nivelleren wil in het land en er is best wat voor te zeggen om die inkomsten zo te verkleinen, dan moet je dat doen via de belastingen. Dat is het instrument. De zorg is gewoon een slecht instrument om dat te doen. Dus ze hebben gewoon een slecht plan naar buiten gebracht. Ja. En dat moet je gewoon herkennen. Dus uh, laten we zeggen, uh, je fouten erkennen uh, met een opgeven uh, weer voor, uh, verder naar het volgende. Maar goed, het vertrouwen heeft het allemaal nog geen goed gedaan. En dan is er nog nee. iets. André Rauwvoet, uh, tegenwoordig de uh, voorzitter van de ziektekostenzorgverzekeraars... Ja. die zei vanochtend in deze uitzending... Uh, volgens mij kunnen die plannen ook helemaal niet vanwege Brusselse wetgeving. Dus uh, nivelleren in de ziektekosten. Want <coughs> dan krijgen die ziektekostenverzekeraars... Uh, uh, via het belastingssysteem uiteindelijk 85% van hun inkomsten. Dat is staatsteun, dat mag niet van Brussel. Dat risico zit er inderdaad in. Maar er is nog een ander risico. De Eerste Kamer gaat niet akkoord. Dus ik, ik begrijp ook niet waar we bezig zijn. De Eerste Kamer gaat niet akkoord. Dus het kabinet weet nu al dat het niet kan. En de risico's voor Europa zitten erin. De risico's voor de koopkracht, ook de buiten, voor de economie zitten erin. Dus er is maar één punt. De eerste zin van Markt moet zijn. Dames en heren, uh, jammer feitelijk dat we de fout gemaakt. Kortom, we komen met een nieuw plan. En excuses voor de veroorzaakte onrust. En met opgeheven hoofd weer verder. Ja, ik begrijp wel dat, hij, dat u vindt dat hij dat moet doen. Want hij is van de VVD. Nee. En ik vind dat... Oké, okay, dan ga ik er even verder. En dan vind ik dat uh, Diederik Samson ervoor moet lopen naar de microfoon. Want zo gaat dat uh, in de kamer. Ja. En ze zeggen, ik ben het eens met de premier. Wij steunen u. Ja. Nou, dan zijn we er toch? Dit plan komt daar overigens, als ik het allemaal goed heb begrepen... uit de koker van Wouter Bos. Ik weet niet wie de plan bedacht heeft. Maar laat ik eerlijk zeggen, het is geen goed plan. Ben ik heel eerlijk in. Het is geen goed plan. Goed. Naar de prullenbak en een dus ander plan maken. dit bedacht heeft, het maakt niet uit wie je bedacht heeft. Maar het is gewoon geen goed plan. Klaar. Goed. Naar de prullenbak met een plan. <laughs> en door en door, ja, en door. Is het vertrouwen in dit kabinet tot slot nog te repareren, denkt u? Ja, maar dat moet wel snel gebeuren. En waar ze zich mee bezig moeten houden, ze moeten zich bezighouden met, met de problemen. De werkeloosheid loopt op op dit moment. Als je kijkt naar de cijfers in dit land, ja. dan krijgen wij situaties van twintig jaar geleden, als je kijkt ja. naar de cijfers. En de economische dus groei zit ook al niet moeten, mee? <laughs> nee, de dat, dat, dat inflatie niet mee. Dus, nee, ze moeten gewoon uiteindelijk aan, aan, echt eens aan de slag. We zitten alleen maar over koperenflaatjes praten, terwijl de mensen de banen gaan verloren op dit moment. Ja. We moeten gaan werken aan de economie. Onze economie versterken. moet de werkgelegenheid, de werkloosheid moeten aangepakt worden. Daar moet het kabinet laten zien. Dan komt het vertrouwen wel weer terug. Willem Vermeend, oud-minister en oud-staatssecretaris van PvdA, Hagenhuizer, voor de duidelijkheid. Ik dank u zeer.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 Ja, over crisis gesproken. Wie als horecaondernemer in deze crisistijd wil overleven, moet op de trends letten. Hoort u in deel 4 van de serie Crisis Horeca in een verslag van Marcel Dekker. Nou, we kunnen vaststellen dat de consument, de gast, die is prijsovergevoelig. De prijs uh, moet gewoon uh, dermate zijn dat mensen heel graag misschien twee keer in de week wel bij je komen eten. Dus we hebben één soort wijnglas voor alle wijn. We hebben één soort bestek. Uh, we hebben vleesmets op tafel. En zo zijn we een heel lijstje afgegaan om tot de essentie te komen van wat een restaurant is. Maar weinig dingen staan zo bol van goede voornemens als de horeca-ondernemer. Of het nou crisis is of niet, in woord is hij altijd de vriendelijkste, fijnste, best verzorgende en kwalitatief beste ondernemer die er rondloopt. Je zult, zeker als je een restaurant uitbaat, wel moeten. Want... In Nederland hebben wij natuurlijk een hele magere eetcultuur. En zodra het crisis is, dan zie je mensen... Uh de restaurants eigenlijk maar zelf verlaten. En omdat we nog meer dan normaal een hand op de knip houden... en dat nog wel even zal duren, moet de horeca bewegen. Vindt trendwatcher Hans Steenbergen. Zijn de vies? Hou het simpel. Nou, We kunnen vaststellen dat de consument, de gast, die is prijsovergevoelig. He? Dat heeft er maar gewoon te maken dat we minder geld hebben. Als ze iets niet willen, dan is het aan het eind van de avond... een onaangename verrassing van een te hoge rekening. Dat vinden ze niet fijn. Dus concepten die daar rekening mee houden, die gaan goed scoren. Uh, een van die voorbeelden is uh, de nieuwe winkel in uh, Nijmegen. Waar we nu zitten? Nou, uh, die meneer die zal dat zelf straks uitleggen. Maar die heeft bijvoorbeeld een vast menu voor een vaste prijs waar je op intekent. Emiel in van der Staak, jouw winkel dit. Mag ik het even gewoon heel onaardig zeggen? Het is een hele kale ruimte. Geen schilderijen aan de muur... Geen takken aan het plafond, wat je soms wel eens ziet in restaurants. Heel basic, tafeltjes. Ja, dat klopt juist, ja, crisis. Hè? Nee, het, is, uh, het heeft alles te maken met dat het nu ook dag is. Hè? We zijn de avondzaak, dus als het hier wat donker is en de kaarsjes gaan aan. en de gasten vormen uiteindelijk het decor, dan is het daadwerkelijk ook een gezellige ruimte. De tijd van luxe en glamour, hè? van uh, protsigheid, nou, die, die is wel over. Dat, dat, dat is van voren de crisis. En nu mag het best basic zijn. We hebben er ook wel eens een naam voor bedacht. Dat is ook wel vintage. Veel gebruik van tweedehands materialen. Alles wat wij doen aan kosten... dan proberen we het zo maar laag mogelijk te houden. We proberen jou zo goed mogelijk te helpen met een heel mooi bord eten. Want daar ligt onze inspanning. We werken met enkel één menu. Waarin we weliswaar een keuze in het voorhoofd en nagerecht. Maar dat is alles wat wij doen voor een vaste prijs. En we hebben goed nagedacht over wat werkelijk nodig is om een restaurant te zijn... en wat eigenlijk niet nodig is, hebben we weggestreept. Wat staat er op het menu deze week? We zijn uh, nu bezig met uh, de risotto met citroen... en gegrilde kruisdistel en het andere hoofdgerecht. We hebben een heel mooi voorgerecht op zakke gestoomde zeebaars. Dat is wel echt een geweldig mooi, uh, mooi gerecht, daar ben ik wel trots op. In België heb je een, een, een, een, een nieuw concept, dat heet Balls and Glory. Hij is wel een heel leuke entrepreneur en die doet iets heel slim. En, en die concentreert zich om de beste gehaktbal ter wereld te maken met een unieke vulling. Dus er zijn verschillende vullingen, de beste gehaktbal ter wereld voor een hele schappelijke prijs. Dat is een heel duidelijk verhaal richting de gasten en consumenten: van oké, okay, als je in dit restaurant zit, dan kan je gehaktballen kopen met een bepaalde vulling. Nou, dat is mooi. En. Uh, en dat noemen we een trend, dat heeft dan een andere naam... dat heet, uh, maar goed, maar, ik zie je bijna lachen als ik die trend ga noemen... maar dat maakt me niet uit. Dat heet Pimp Your Classics, heet dat. Dus je neemt één product en dat maak je een 2.0 versie van. Echt zo goed, uh, dat mensen zeggen van nou, daar reik ik een blokje voor om... want daar moet ik zijn. En goed, de crisis is nog niet voorbij, hè? En is misschien nog niet eens begonnen... want ja, de bezuinigingen, de portemonnees van mensen... Ja, dat, dat begint nu pas uit te kristalliseren, natuurlijk. Ja, misschien moeten we wel accepteren dat dit een nieuwe realiteit is. Um, en dat is op zich ook niet per definitie slecht. Het biedt ook kansen. Um, met name voor de ondernemer in deze tijd die creatief is. Nee, je zal met minder middelen zal je onderscheidend moeten zijn. En nu is het wel de tijd van dat de professionals van de amateurs worden gescheiden. En de echte creatieve entrepreneurs, die hebben nog steeds kansen. Want het is niet zo dat met alle horeca minder gaat, Integendeel, Er is zo nog 40% van alle horecabedrijven die plussen ten opzichte van vorig jaar. Je hebt alleen een groep bedrijven ja, die, die, die niet mee kan. En, uh, en, en, en die kleuren het beeld van met de hele horeca gaat slecht, dat is niet zo. De, de, de mindere goden die sneuvelen en de betere die zullen blijven bestaan. Morgen bezoeken we het eetcafé van Henry Siebold in Hillegom. Een familiebedrijf dat zieltogend was, het roer omgooide en overwon. Ik heb zoveel uh, grote tegenslagen gehad in mijn leven, uh, zakelijk, uh, ook in de privésfeer. Uh, maar ja, je moet verder. Hoort u dus morgen en vragen en opmerkingen kunt u in de tussentijd melden naar de Caro via goedemorgennederland.karo.nl Straks de afhaal Chinees is populairder dan ooit. Eerst nu het ochtendtumeur. hier is Henk Spaan. In de wc op het Gard du Nord vind je verschillende haken voor je jas. Ze zitten tegen de rechtermuur. Mijn regenjas hing ik aan de linkerhaak, mijn colbertje aan de rechter. Omdat ik in een wc altijd bang ben dat mijn telefoon in de pot zal vallen, legde ik die op een plankje tegen de linkermuur. Er was genoeg papier, een andere wc-angst die tegen het fobische aanzit. Het ding maakte nogal wat lawaai bij het afrollen, zeer vervelend, dat hoorbare aspect. Buiten hoorde ik de toiletjuffrouw schreeuwen, tegen mij toch niet, omdat ik te veel papier gebruikte volgens haar? Ik voelde mijn hart bonken. Ze sloeg op een deur, niet de mijne goddank. Bent u klaar, meneer? Dit was beangstigend. Kennelijk controleerde ze de wc's van mensen die er volgens haar te lang op zaten. Maar wat waren de normen? Ik begon grote haast te maken. Hallo meneer, bent u klaar als u niet antwoordt, roep ik de politie. Ik rukte mijn broek omhoog en trok als een speer jasje en jas aan. Bijna vergat ik mijn sjaal. Ik deed de deur open en zag iemand van de spoorwegpolitie de ruimte betreden. De mevrouw stond voor de wc-deur naast die van mij... Een man van ongeveer 40 jaar, van Noord-Afrikaanse afkomst, ging mijn wc in. De veiligheidsman begon aan de deur van de pleet te rukken. Ik liep zwetend richting de talis. rijtuig 12, helemaal vooraan. Over een minuut of acht zou hij gaan. Ruim op tijd nam ik de gereserveerde plaats in. Ik pakte mijn boek en ging zitten. Drie uur en een kwartier zou de reis, theoretisch, in beslag nemen. Buiten klonken fluitjes. Langzaam zette de Talis zich in beweging. Ik voelde in mijn borstzak geen telefoon in de wc laten liggen. Ik huilde net niet. Hexpaan, morgen het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. OM, oh yeah, zei ik. Freedom, zes minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. De afhaal Chinees, dames en heren, is populairder dan ooit. Blijkt uit gegevens van de Vereniging Chinese Horecaondernemers. Ondernemers. De Babi Pangang, de saté en de Fuyonghai, vliegen door het keukenluik over de tuinbak. Nu de meeste Nederlanders de hand op de knip moeten houden. Marian Ippel, goedemorgen. Goedemorgen. U bent Food Trend Watcher. Ja. Uh, waarom is deze comeback van de Chinees eigenlijk uh, opmerkelijk? Um, nou, misschien is die wel niet zo opmerkelijk. Um, mensen reizen steeds vaker naar China uh, voor werk of voor uh, vakantie. Um, ze kennen dus steeds meer de Chinese culturen, de economieën. De economie in China doet het natuurlijk heel erg goed. En um, we worden dus steeds meer geconfronteerd met China en ja. met alles wat eruit komt. Dus. Maar ik ben ook wel eens in China geweest, maar daar heb ik toch ja. echt andere dingen gegeten dan bij de ja. Chinees om de hoek. Ja, zeker. Dat is zeker waar. Nou, dat wilde ik net zeggen. Je moet een ontzettend verschil maken tussen wat er eigenlijk in China zelf gegeten wordt... en wat er hier meestal in Nederland nog gegeten wordt. Uh, Nederlanders maken vaak nog geen onderscheid tussen Chinees en Indonesisch. Ja, maar ook, ja. Maar ook Indonesisch smaakt weer anders dan wat ik bij de Chinezen om de hoek krijg. Ja, ja ook dat. Ja. Uh, toch is het een uh, gevoel van... Um, ze, worden, ze zien Chinees steeds vaker om zich heen en ze weten, denken van, oh ja, we, ja, daar gingen we vroeger ook altijd heen. Ja, dat was eigenlijk snel en dat was lekker veel en het was gemakkelijk. En uh, ze krijgen ook het idee, uh, ja, de, de, de meest uh, bloeiende restaurants zijn eigenlijk de wok-restaurants ja. in Nederland. En uh, ja, dat is veel voor weinig en toch uh, met een gezond imago. Ja, maar daar haal je dan weer niet af, toch? Ja, dat kun je ook afhalen. Oh, oké. Okay. Ja, zeker. Uh, maar goed, uh, uh, 2200 Chinese restaurants um, hebben we in Nederland. En een groot deel van die restaurants kampt in ons land de afgelopen jaren met een dramatische daling van de omzet. Ja. Daar is dus een einde aan gekomen. En nou is de vraag: hoe komt dat? Nou, ik denk. Dat je eigenlijk het antwoord zelf al gegeven hebt dat die crisis heel belangrijk is. De Chinees uh, is, staat altijd garant voor een uh, betaalbare prijs. Uh, goede service is ook belangrijk. Hè. Het gaat snel, het is gemakkelijk, uh, de, uh, de service is vriendelijk. En uh, het heeft een idee van gezondheid door die, uh, bijvoorbeeld bij dat hokken, die verse groenten. Want het is toch vooral hokken wat er, uh, wat er veel gedaan wordt. Zeker. Uh, en aan de andere kant zie je dat er een nieuw publiek komt... voor nieuwe Chinese restaurants. Dus, uh, Wat zijn dus ook, de nieuwe Chinese restaurants ja, dan? Dus de, de zoveelste generatie uh, Chinezen hier in Nederland... die hoog opgeleid zijn, die allerlei uh, studies hebben gedaan... en die vaak dan toch uh, de familiezaak van hun ouders overnemen... of uh, uh, zelf een nieuwe zaak neerzetten... die veel authentieker uh, bezig zijn. Dus die wel voor degene die naar China een herkenbare keuken, Chinese keuken, neerzetten. Ja, en dan moet je ook nog weten uit welk deel van het land ze komen. Want elke Precies. regio heeft weer zijn eigen keuken. Precies, en dat, dat doen zij ook veel meer, hè. Um... China heeft zoveel streken die zoveel verschillende keukens heeft. En um, je ziet dus ook steeds meer Chinese restaurants... die zich concentreren op één van die keukens... in plaats van dat ze een soort bloemlezing geven... Mm -hmm. van Chinees en Indonesisch. En nou ja, wat maar uh, nog meer bij langskomt. Maar zou er een markt zijn in Nederland voor hond of slang of muizenmaagjes? Nou, als de crisis maar goed doorzet. Nee, je ziet wel natuurlijk dat uh, in Nederland er ook, uh, eigenlijk over de hele wereld, een tendens is om duurzamer met beesten om te gaan. Dus niet meer alleen de filetjes te eten, maar ook de en de neuzen en, enzovoorts te eten. Daar maken chefs tegenwoordig he, ontzettend lekkere hapjes van. En dat kan natuurlijk ook weer de deur openzetten... ...naar al die gekke gerechten die in China gegeten worden. Ja, wat is het soort? Een... gaat wel erg ver, hoor. <laughs> nou ja, dat staat in China gewoon op het menu. Ja, ja, ja. Het is helemaal niet onsmakelijk trouwens. Heb je het wel eens gegeten? Nee, hond, uh, zover ben ik nog niet gekomen, nee. Oh, wat is het meest vreemde dat u hebt gegeten in China? Nou, dat was niet eens in China. Het meest vreemde dat ik gegeten heb is geloof ik uh, mieren eten. Maar dat was niet in China. Oh, hoe smaakt dat? Ja... Um, een beetje als een varken. Oké, okay. nou zo ziet het er ook al een beetje uit, eerlijk gezegd. Uh, ja. Muizenmaakjes kan ik u ook niet aanraden. Dat kreeg ik ooit op het menu in uh, China. Ja. Ja. Verder is het ja. een erg lekkere keuken, vind ik. Uh, nou goed, uh, het is de verklaring voor uh, de uh, Chinese afhaalrestaurants die weer uh, in de lift zitten. Ik dank u zeer, Marjan Ippel. Okay. Food Trend Watcher. Tossings, zou ik zeggen. Ja. Eén minuut van half elf, het bijna het einde van deze uitzending. Ik verwijs u nog even naar onze website, kro.nl. Daar vindt u de onderwerpen en de informatie uit deze uitzending terug. En nu is het de hoogste tijd voor Naida... die ergens in Nederland in een gele bus is geklommen. Goedemorgen, Naida. Hi Sven, goedemorgen. Sven, ik sta hier in de Koekstad... En mijn gasten vandaag die hebben ook nog echte koeken meegenomen. Ja, en wat die koekstad is voor de mensen die niet weten, dat hoort u straks. En wat wel opvallend is, dat deze lieden die bekend staan die de koeken hebben meegenomen, die zijn straat. En ik moet zeggen, nog een keer straat en nog een keer straat, kortom, erg straat. Ja, En waar dit over gaat, dat hoort u zometeen na het nieuws met Dorot Megens. Radio 1, het NOS Journaal. De inkomensafhankelijke zorgpremie is in strijd met Europese regels. Dat zei André Rauwvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Zojuist in Karo's Goedemorgen Nederland, hier op Radio 1. Zorgverzekeraars zijn private ondernemers, zegt Rauwvoet. Met de nieuwe regeling zal 85% van de inkomsten uit belastingen komen. En dat zal door Brussel worden gezien als staatssteun. dat mag niet. De kosten voor levensonderhoud zijn in oktober fors gestegen. Het inflatiecijfer bedraagt 2,9 procent. Dat is de hoogste inflatie in vier jaar. 0,6 procent meer dan in september. Belangrijkste oorzaak is de BTW-verhoging van 19 naar 21 procent per 1 oktober. Voeding werd daardoor niet duurder, maar wel ging de prijs omhoog van meubels, kleding, elektronica, telefoon en internetdiensten en brandstoffen. En in de Nuon-centrale in Velsen-Noord zijn vier medewerkers licht gewond geraakt door een zoutzuurlekkage. Ze hebben zoutzuurdampen ingeademd. Volgens de brandweer gaat het inmiddels goed met ze. Bij de energiecentrale van Electrabel in Nijmegen is vanochtend een stoomketel ontploft. Daarbij raakte niemand gewond, maar de materiële schade in Nijmegen is groot. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANBW-verkeersinformatie. De spitsen er bijna op. Nog een laatste restje files. Op de A7 richting Groningen staat is de een drie kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Knoop en Daar is de linkerrijst ook dicht. Er staat inmiddels een file van drie kilometer. En ook op de A27 Breda richting Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Noorderloos. Ook daar staat inmiddels drie kilometer. Daar zijn twee rijstoken afgesloten. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Naida Orange. Ja, 13 jaar oud was ik toen ik een hoofdrol in een film mocht spelen. Ik was de gelukkige uit honderd en nog wat kinderen van mijn school. Maar toen mijn ouders thuis hoorden dat ik een badpak aan moest in een van de scènes... was het feest voorbij, nog voordat hij echt was begonnen. Zo groeide ik beschermd op, als kleine moslima in de wereldstad Rotterdam. En ondertussen proefde de kleine moslim Oskan, schrijver van de debuutroman Eus... de geneugten van vrouwen en drank en bekwaamde hij zich in de kunst van het hosselen. Ik en Oskan, twee kinderen van migranten... Eentje in Rotterdam, eentje aan de andere kant van het land. Maar wat een wereld van verschil. Misschien wel omdat de één vrouw was en de ander man. Vandaag praat ik met de schrijver Oskan en zijn twee Matties over opgroeien in een land dat niet het land van je ouders is. Over vriendschap in zware tijden en over de volkswijsheid van eens een dief, altijd een dief. Vanuit zijn thuisstad Deventer, waar het allemaal begon, is voor drie boef... zit ik hier met drie boefjes die uiteindelijk boeven werden. En dat niet alleen, want nu is Oskan in ieder geval het veelbelovend literair talent van het moment. Heeft u het boek Eus gelezen en heeft u vragen aan Oskan? Of heeft u een mening over het boek? Bel, mail of Twitter. Bel naar 0800-1121. Mail naar lijn1-ntr.nl. Twitter kan ook. Hashtag lijn1. Dit is lijn1.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 Bad Boys. Wat een lekker swingnummer vroeg op de ochtend. Het is, voelt voor mij nog vroeg, want ik heb het twee uur gedaan om aan deze kant van het land te komen. En ik zit in een bus vol Bad Boys. De schrijver, Oostkamp, schrijver van het boek Eus en zijn vriendjes Kareltje en Atta. Welkom jongens. Uh, luisteraars, bel, tweet, Twitter als u vragen heeft... want dit is uw kans om aan jongens van de straat vragen te stellen... maar ook aan het nieuwe, veelbelovend literair talent van ons land. Oscar, ik begin meteen aan het eind van het boek, ja, als je dat goed vindt. Duidelijk. Want aan het eind blijkt, jij zit in de gevangenis. Hoe je daar bent gekomen, vertellen we even nog niet. En ineens kom je erachter dat je, wat je niet wist... 114 euro op je rekening hebt staan. Ja. Wie had dat voor je geregeld? Mijn moeder. Ach, en ik maar hopen dat het een van deze jongens was. Nee, nee eer, eerder in het boek uh, krijgt, geeft uh, Eus uh, dat geld eigenlijk aan zijn moeder. Maar dan blijkt dat zij het al die tijd heeft bewaard... voor als zoon in moeilijkheden komt. En dat is dan helemaal aan het eind eigenlijk van het boek. En dat is ook echt zo gebeurd? Dat is ook echt zo gebeurd, ja. Wat lief. Ja, lief, moeders zijn altijd lief. Die zijn onvoorwaardelijk loyaal. En je eindigt eigenlijk dus het boek met bijna een soort ode aan je moeder dan? Eigenlijk wel, ja. ja. En nog iets wat mij opviel. Ook aan het eind van het boek, dan zit je daar in die gevangenis. Mm -hmm. En um, de hele tijd denk je: oké, okay, ik mag niet, uh, niet te veel gaan vertellen. Zeker niet mijn vrienden, uh, dingen over mijn vrienden. En dan kom je er tot je schrik achter dat je eigenlijk iets hebt verteld over deze twee jongens die in de bus zitten. En je denkt: ik heb ze toch vernijd. Is, was dat zo, Karel? Ja, dat klopt. Hij, uh... <laughs> <laughs> ja, wat ja, dus heeft hij gedaan? On onbedoeld uh, kwam aan het licht dat uh, wij ook met dingen bezig waren omdat ze een onderzoek naar hem aan het doen waren. En ja, door telefoontaps is dat toen aan het licht gekomen. En wat deed jij? Dingetjes. Ik, uh, ja, je hebt het boek gelezen, dus dan weet je het waarschijnlijk wel. Ik, uh, maar ik vertel had het uh, maar voor de luisteraar. Wat was dat dingetje dat jij deed, Karel? Ik had een uh, wietplantage. Je had een wietplantage? Ja, want die uh, was niet meer aan het eind. <laughs> is die, er, die was nu niet meer aan het eind, maar is nee. die er nu weer wel? Nee, ook niet. Hoe lang heb je dat gedaan, een wietplantage? Uh, nou, ja, soms heb je een beetje geluk en wat, uh, wat minder geluk. Dus het komt en het gaat en je probeert altijd wel ergens wat te doen. Laat ik het zo zeggen. En jij had een Dus het is niet altijd zeg maar, dat je constant eentje hebt of zo. Soms heb je er wat meer, soms heb je helemaal niks. Zo probeer je te overleven. En, zeg maar. en hoeveel had je er dan op je hoogtepunt? Ik denk drie of Vier. Vier. En hoeveel geld verdiende je daarmee? Ja, behoorlijk wat. Wat was het? 15.000 in, in acht weken of zo? Ja, hangt ervan af hoe groot uh, je, je hok is. Ja, met, dat noem je hok. Dan als die vol staat met uh, honderden plantjes... verdien je dan natuurlijk meer dan als je maar 90 plantjes hebt. Maar werd jij dan uiteindelijk opgerold? Omdat Oskan per ongeluk toch iets over jouw dingetje had laten vallen? Ja, nee, maar ik heb niks over hem laten vallen. Het is gewoon gesprekken die wij gevoerd hebben... En op het moment dat justitie mij aan het tappen was, omdat ze met een andere zaak bezig waren... en dan kwamen ze toevallig ook achter dat, uh, dat, dat, dat hij ook iets aan het doen was. Ja, want jij wist natuurlijk niet dat je getapt werd. Nee, ik wist niet dat ik getapt werd, anders zou ik natuurlijk niks over de telefoon zeggen. Nee. Maar, ik bedoel, je wilde meedoen met de grote jongens, dus dan had je toch moeten weten, ik word getapt. Nee, helemaal... Het lijkt wel wel stoer als je getapt wordt, Nee, overigens. want je denkt dat dat iets van tv is, mensen tappen en zo. En... Uh... Je denkt niet dat dat ook in het echt gaat gebeuren. Dus je moet altijd kijken. Als je eenmaal betap, uh, betrapt bent met tappen... Mm -hmm. dan ga je ook niet meer over de telefoon praten. Maar dat moet dan de eerste keer gebeuren. Dus nu, als je jou belt... dan weet je heel goed van wat zeg ik wel en niet. Ja, precies. Nu ben ik altijd op mijn hoede met alles wat we zeggen. Maar dat geldt ook als ik de jongens bel. Als ik uh, Atta bijvoorbeeld bel... dan, uh, ook al gaat het nergens over, dan wil hij nog niet praten... omdat hij bang is dat iemand meeluistert. Maar hoezo dan? Heb je nog steeds iets te verbergen? Nee, ik heb niks te verbergen. Nee. Maar ja, je moet altijd op je hoede zijn. Ben je nu voor de rest van je leven altijd op je hoede? Ja, zeker. Ja, absoluut. Lijkt me geen leven, man. Je bent pas 28. Ja, maar goed, uh, het is toch een soort van nare ervaring wat je achter de rug hebt. Daardoor ben je constant op je hoede. Atta, jij uh, wordt ook in het boek genoemd een van de nou, jeugdvrienden. Jullie kennen elkaar al uh, vanaf dat jullie van kind af aan. Doe maar even je microfoon, zo. Dank je. Was je boos dat jij ook uh, dat de politie ook... Want stond de politie toen ook voor jou deur? Nee, die stond niet voor mijn deur. Ik ben niet boos, maar het is, uh, het is, uh, het is wel gebeurd dat wij er mee... Uh, <laughs> dat, uh, dat wij ook getapt waren. Want ik had zo'n zo dikke, zo zeg maar, zo dikke A4'tjes met allemaal getapte gesprekken van ons. En van wie kreeg je die? Van de politie? Ja. Dus jij werd ook... Opge... Ja, ik werd ook afgeta afgetapt. Ja. En ik werd ook opgepakt. En waar kwamen ze toen achter dan? Wat stond er in die a Ja... Stof van alles en nog wat. Maar wat deed je? Ja, ik deed niks verkeerd. Ja, kom op zeg. A 4tjes vol afgetapt. Ik hoop toch nee, dat. je. Het... en hebben echt alles afgetapt, hè? Ook gewoon van lekker. Gewoon, gewoon die... uh, praatje met je moeder, hebben ze ook afgetapt. Ja. En dan probeer ze iets bij te stellen. De... Maar hoe verdienen je geld dan? Ja, gewoon geldboom. Geldboom. <laughs> dan wil ik ook wel weten waar die staat. Staat hij in de koekstelt? Uh, ja. Nee, maar kom op kardotje die. De Kareltje die deed tussen. Nou ja, die, die was dus into de, ja, wat is het? Hen, plantjes. En jij? Ik was gewoon een kleine zakenmannetje. Bij jou kon je de laptops kopen of zo? Die van, het vracht, van de vrachtwagen nee, was gevallen? Nee, gewoon bij, ik, ik, ja, ik, van alles. Je wordt er ongemakkelijk van. Schaam je je? Nee. Ik ga ook niet alles vertellen. Aan <lacht> Staat geen politiebus uh, voor <lacht> nee, nee, ons? Nee, da, da, da, daar ben ik echt niet bang voor. Hoor. Maar als kan, als je... Doe je, je microfoon zo, ja, dank je. Als je nu terugkijkt, want jouw boek beschrijf je het jongen van uh, de zoon van, van, van een gastarbeider. Het is thuis allemaal niet zo, uh, niet zo heel fijn. Uh, je probeert je weg te zoeken. Je wilt geld verdienen en kiest daar allerlei vormen uh, voor. Je zorgt ervoor dat je de, de plaatselijke bibliotheek uh, probeert, de computers uit te jatten, om maar even wat te noemen. Ah, en uiteindelijk kom je in de gevangenis terecht. Ja. Ben je nou een groot of een kleine crimineel? Uh, ik ben een uh, draaideur crimineel, was ik. Een draaideur crimineel? ja. ja. Dus uh, ik, ik was geen uh, grote jongen of wat dan ook. Ik was meer een kleine overlever. Mm -hmm. dus, moet, mensen moeten ook niet uh, te zwaar aan tillen aan wat wij gedaan hebben. Natuurlijk, het is niet goed te praten of zo. Maar ik zou het eerder kattenkwaad noemen dan, uh, dan zware criminaliteit. Ja, maar kattenkwaad waar je uiteindelijk wel een paar maanden voor vast hebt gezeten. Ja, oké, okay. iets meer dan kattenkwaad misschien. Maar het is ook niet zo dat, dat ik een grote misdadiger was. Nee. Of wat dan. nee, want dat viel mij op. Ik heb het boek gelezen en ik ben zelf opgegroeid in Rotterdam-Zuid. Nou, een jaar of tien jonger dan jullie. Dat was toch wel iets harder. De jongens uit mijn klas deden echt wel wat grovere dingen dan jullie. Bijvoorbeeld als jij in elkaar werd geslagen... dan was dat op de een of andere manier altijd met een meisje te maken. Nou ja, ik kan me stoerdere dingen voorstellen om in elkaar geslagen te worden. Eh... Uh... Uh, ik, ben ik in de kraag geslagen door een meisje? Dat, uh, niet door een meisje, maar het had uh, vaak met meisjes te maken. Oh, dat had vaak met meisjes Toch, te maken. Toch had je het weer gedaan met een meisje van een ja, ander? Ja, zo of... bedoel je. Ja, nee, goed, dat is weer een heel andere zaak. Uh, maar goed, uh, kijk, ik heb natuurlijk niet alles beschreven in het boek. Uh, als, als ik nu terugdenk aan uh, sommige acties uh, van mij of van ons... denk van hoe wat, wat, wat, dat is echt kansloos dat wij dat gedaan hebben destijds. Maar er zat ook een beetje iets van baldadigheid in, dat we dat deden. Er stond hier bijvoorbeeld op het plein ooit een grote kerstboom een paar jaar geleden... En daar hingen Kareltje en ik in. En die, die haalden, trokken we, ik denk was drie, vier meter zo trokken we onderuit. En als ik nu aan denk van waar, ja, waarom deden we dat eigenlijk? Dus, uh... Je moet er weer op lachen, Kareltje. Ja, ik vond het wel grappig. Er hingen ook allemaal van die uh, lichten in. Dus ik denk wel uh, duizend lichtjes of zo. En dan draaiden we al die bulpjes eruit. En die smeten dan hier op de brinkenpad. <laughs> ja of dat, dat we met een mesje met een broodmesje langs alle auto's liepen en alle banden lek staken denk ook van ja waarom deden we dat eigenlijk waarom deden jullie dat Atta ik deed dat Hij was, ja. ik deed, deed dat niet in. ik deed dat niet zij waren de losers die dat ja. deden ja ja <laughs> nee ze waren geen losers, Janne. Je hebt ook wel wat gedaan toen je klein was, dat niet mocht? Ja, weet je wat ik heb gedaan? Want door dat boek van jou ging ik nadenken, van heb ik iets gedaan. Ik heb een keer dacht ik van, goh, ik had ook wel zin in wat extra geld. Toen dacht ik, ja, hoe ga ik dat doen? Want jullie gingen langs een collectebus waar jullie aids op hadden geschreven, maar verkeerd gespeld. Ja. En wat ik heb gedaan is met een vriendinnetje ging ik langs de deur... en heb ik tegen mijn Nederlandse buren gezegd... ik ga een boek schrijven over het Koningshuis. Mm -hmm. Maar dan heb ik wel geld nodig voor papier en een typemachine. oké okay. Ook verschrikkelijk. Maar dat ja. boek is er nooit gekomen. Ja, maar ik had wel of. vijf gulden. Maar dat doen echte schrijvers ook, hoor. Die zeggen dat ze iets gaan schrijven en dan doen ze het niet. Dus wat dat betreft... <laughs> ja. Maar dan heb ze wel een contract eerst. Ja, dan ja, willen ze eerst een voorschot pakken en dan doen ze gewoon niks. Dus zo gek was dat eigenlijk niet. John van Garderen die vraagt zich af... ik begrijp de tegenstrijdigheid van geloof en veel criminaliteit niet. Zijn deze gasten niet gelovig? Uh, nee, ik ben niet praktiserend geloof, Nee, ik ben eigenlijk niet gelovig. Nee, nee, nee. nee. nee. het is niet zo dat wij uh, eerst naar de moskee gaan... en dan criminele dingen gaan doen. <laughs> of zo. Nee, dat is niet aan de orde. Atta, jij? Ik ben wel gelovig. Ik ben moslim. Ja, toch. En, uh, ik ben wel moslim, maar... En ik doe alles wat niet mag, Jane, om eerlijk te zeggen. <laughs> Snap je? En dan, uh, dan geef je zelf troost. Ja, dan komt goed. <laughs> je doet het. Voor het gisteren was, kan het drinken. Mag niet, in ons geloof. Maar je hebt het toch wel gedaan. Maar toch, je kijkt eroverheen. Jane, en je denkt, uh, het komt wel goed. En dan heb je gedronken gisteren en dan kom je thuis. En dan ga je bidden of zo. Of dat nee, ook weer niet. <laughs> niet een beetje dronken kop, toch? Nee, nee, nee. Een echte moslim moet vijf keer per dag bidden. Er uh, bestaan ook geen echte christenen meer. Of... Uh, en al die, al die, gelo die geloven gaan gewoon uh, over. Ja. Dat kunnen ze niet overgeven aan de kinderen enzovoort. Ik denk dat over honderd jaar geen geloof meer bestaat. Denk je dat? Denk ik. Maar je kunt ook zeggen... Dat ben ik er ook niet. <laughs> dat ben jij er niet. Maar je kunt ook zeggen dat als mensen horen... Marokkaanse crimineeltjes, Turkse crimineeltjes... Dat ze dan meteen heel hypocriet gaan denken... Oh, ja, dat zijn moslims en nee. En, en, en. Terwijl ja, je kunt toch ook gewoon... Ik bedoel, criminelen zijn er altijd overal. Of iedereen doet rare dingen. Ja, overal zijn criminelen. Ik denk nu dat criminaliteit in zeg maar, Nederland het hoogtepunt niet is. Hè. Nu heb je ook pedofielen, al die troepen. Ja, dat zijn nog veel erger dingen als criminaliteit. criminaliteit. Dat is erger dan een kort kerstboom hangen, ja, vind ik. In ik kerstboom groeit wel aan. Ja. Tim Koster die vraagt zich af: zijn knuffelcriminelen in de media de nieuwe trend? Wat kan, ben jij een knuffelcrimineel? Ja, dat verwijt heb ik ook uh, gekregen. Maar uh, daar nou, kies ik natuurlijk niet voor. Als ik ergens wordt uitgenodigd om over mijn boek te praten en ze beginnen over mijn achtergrond. Ja, dat, uh, dat is nu eenmaal aan de orde. Blijkbaar uh, vinden mensen dat uh, leuk om te horen en interessant of spannend. Ik weet het ook niet. Maar uh, ja, ik kies daar niet voor. Ik, ik zou het liefst overal alleen maar over mijn boek praten in plaats van over mijn achtergrond. Maar blijkbaar uh, willen al die mediabedrijven dat. Dus dan ga ik daar maar in mee. Maar je boek gaat daar ook over, dus je kunt moeilijk... Nou, dat is, dat is wat er gebeurt, maar er zit natuurlijk ook een onderlaag in. Hè? Waarom doet zo'n jongen zulke dingen? Waarom, uh... waarom doet hij dat? Nou, dat heeft meerdere oorzaken, denk ik. Uh, ten eerste is het natuurlijk een thuissituatie. Er is uh, de wijk, het milieu waarin je opgroeit. Uh, het zijn de vriendjes uh, met wie je in aanraking komt. Um, en dan, dan moet je al op heel jonge leeftijd overleven, omdat... Uh, Elke vorm van uh, steun, dus financieel vooral, emotioneel, mm -hmm. dat dat helemaal verdwijnt. Uh, en dan staat er een jongen van 15, 16, die staat er alleen voor. En dan verval je al snel in de, in de criminaliteit. Dat lijkt mij vrij logisch eigenlijk. Andere mensen zullen dat niet logisch vinden. Mm -hmm. Maar als je in deze buurt, uh, uh, uh, in dit milieu bent, uh, grootgebracht, dan is dat vrij logisch. Om nog heel even bij die... Criminaliteit, tussen aanhalingstekens misschien te blijven. Tim Koster. Oh, wat leuk. Bandenlek steken. Hebben de heren wel eens aan het leed bij anderen gedacht? Ja, natuurlijk. Want daarna zijn ook mijn bandenlek gestoken. En toen dacht ik van ja, wat, wat een flikkers dat ze dat doen. Hè, mijn mijn bandenlek steken. Maar ja, wijsheid uh, komt altijd achteraf. Hè? En dat had dus. Kareltje gedaan. Jouw bandenlek steken. <laughs> Kareltje. Even kijken hoe het voelt. Even kijken hoe het voelt. Maar um, hoe is dat nu voor jullie? Karel en... Uh, en Atta, dat, hij, dat, dat jullie vriend Oskan nu het nieuwe beloofde literaire talent van Nederland is. Hij dus zat bij de Wereldrijd Door, in een halve maand, nu in lijn 1. Hij mag straks overal lezingen gaan geven. Karel? Ja, ik dacht eerlijk gezegd dat hij nooit wat zou bereiken, maar het is, <laughs> het is hem toch gelukt. Nee, die uh, omslag die hij gemaakt heeft, zeg maar nadat hij uit de uh, gevangenis kwam. Dat hij echt het licht zag met uh, boeken schrijven en zo. Ja, dat is zijn roeping waarschijnlijk. Dus hij heeft echt iets gevonden wat hij uh, mooi vindt en, uh, en echt goed kan. Dus ja, ik vind het alleen maar heel goed of bijzonder eigenlijk dat, het, dat hem dat gelukt is. Had je het, en, uh, dat hij van boeken, dat boeken houden van lezen, maar ook het vertellen van verhalen. Zat dat erin? Had hij vroeg al iets dat je dacht van nou, volgens mij? Nee, eigenlijk niet. Nee, we praten wel heel veel met elkaar en zo, maar niet echt dat je denkt van ja, je vindt lezen of schrijven of zo mooi. Nee, dat is hij echt later achtergekomen. Hij noemt jou in het boek, in het boek zegt uh, Euse over jou Karel, Karel weet alles. Ja, dat is niet waar hoor. Maar. Ja, hij weet heel veel, hij leest heel veel. Hij leest echt uh, uh, op Wikipedia alle lemma's en zo en hij leest, uh, hij kijkt altijd National Geographic. Uh, hij weet heel veel over natuurkunde, over de planeten, alles weet hij heel veel van. Dus hij, hij is nu een beetje bescheiden, maar hij weet echt heel veel. Was, ja. die, was het stiekem een voorbeeld voor je? Um, nou, op, op een gegeven moment hij, hij, uh, prikkelde mij wel heel erg om ook uh, geïnteresseerd te raken in alles wat er in de wereld gebeurt. En alle, alle natuurverschijnselen en dat soort dingen. Uh, terwijl, het, terwijl hij niet iemand is van wie dat zou verwachten dat hij daar interesse voor heeft. Maar dat zit gewoon in hem. Maar hij heeft dat nooit geuit in een opleiding of wat dan ook. Hij, is, ja, hij heeft helemaal geen diploma's volgens mij. Dus. <laughs> dus uh, toch, maar toch weet hij heel veel. Dat is, dat is Want je hebt je school niet afgemaakt, Karel. Nee, dat klopt. Wat doe je nu? Hoe verdien je nu je geld? Uh, ik werk nu in een coffeeshop. Je werkt in een coffeeshop? Ja, daar verkoop ik wiet. <laughs> <laughs> Legaal. Legaal. Ja. En die wiet komt uit je eigen kas? Uh, nee. <laughs> dat niet? Nee. Of jij denkt, dat zeg ik maar even niet hardop? Misschien ook, ja. ja. Ik heb Albert aan de lijn. Goedemorgen, Albert. Ja, goedemorgen met Albert inderdaad. Hey, hallo. Um, ja, we hebben zo gelijk naar de punt gaan. Nou, ik hoorde het er net ook langskomen. Mm -hmm. uh, dat moet natuurlijk niet zo zijn. Uh, en ik heb ervaring van beide kanten, hoor. Dus vroeger ook wel wat stoute dingen gedaan. Maar zelf ook een inbraakje meegemaakt... Uh, en dat is niet leuk. Dus hoe je het ook bent of verkeerd. Er zijn altijd mensen die er schade van overhouden. En mijn standpunt blijft: uh, ja, wat je niet wilt dat je zelf overkomt, moet je ook een ander niet aandoen. Dat, ja. dat is, blijft toch het uitgespund. Oké, okay, dankjewel voor dit advies. Ja, dankjewel. Goed. Goed. Reactie, heren? Ja, er ja, is natuurlijk uh, niks tussen te krijgen. Daar heeft hij gewoon gelijk in. Alleen... Ja, een kat nou, maakt rare sprongen, weet je wel. Dus op het moment dat je zorgen maakt of je s'avonds wel kan eten... dan ben je misschien uh, sneller geneigd om naar uh, Albert had over een inbraak om uh, Albert inbraak te plegen... dan op het moment dat je thuis uh, twee lappen biefstuk in de koelkast hebt staan. Ja. Maar ik begrijp, ik begrijp het natuurlijk heel goed. Ik, ik We hadden net over die banden prikken. Dat, dat, is, dat is een duidelijk, duidelijke zaak. Dat, natuurlijk wil je dat ook niet dat het jou overkomt. Wat mij wel opviel uh, in het boek is, jullie hebben het veel over alcohol. Er wordt ontzettend veel gedronken, veel gestapt. Uh, nou, er wordt hen en daar gestolen. Maar wat jullie niet doen, is geen van jullie is aan de kook. Terwijl ik, in uit rotterdam Zuid waarin ik ben opgegroeid... de helft van mijn vrienden ben ik verloren aan de kook... en de andere helft dealde in kook. Ja. Was kook niet meer in... Tijdens nee, jullie tijd? Wij kijken juist neer op mensen die coke gebruiken. Want dat noemen wij dan junkies. En dat de mensen die afhankelijk zijn van coke, van ander soort drugs. Die kun je, daar kun je nooit iets mee doen. Want die zijn uh, verslaafd. Dus die zijn, Dat is altijd hun eerste prioriteit. Uh, op het moment dat jij iets hebt gedaan met een junkie. En jullie zitten daar samen vast. Dan heeft hij na één dag weer de neiging om te gaan snuiven. Mm -hmm. Waardoor hij misschien alles gaat vertellen wat jullie hebben gedaan. Terwijl twee mensen die niet snuiven, die zullen langer op beroep op een zwijgerecht en uh, tactische, uh, een uh, tactische opstelling hebben tijdens het verhoor. Uh, over het algemeen wordt er gewoon heel erg neergekeken... op mensen die snuiven en uh, ander soort drugs gebruiken. Ja. Uh, Polinder, die zegt... Nee, nee, nee, ik had een andere. Even kijken hoor. een andere tient. Kijk, hier is die. Ja, ik heb hem hier. Jezus zei... We gaan nu naar Jezus, mensen. Jezus. Jezus zei dat aan het einde der tijden de enige godsdienst die over zou blijven... het helpen van de eenzame en behoeftige was. Ja. Goed. Oké, okay. dan weten we dat ook weer. Wanneer zei Jezus dat? Dan? Wanneer zei Jezus dat, ja. En ja, wanneer is het het einde der tijden? Wat wist Jezus nou in die tijd? Dan? Al die mensen met hun geloof. Ze wisten toch niet hoe het allemaal ging ontwikkelen en zo. Ik vind dat zo'n onzin altijd, die mensen die met Jezus komen aanzetten. Wat wel bijzonder is, is dat jullie vriendschap is gebleven, Atta. Ja. Want wat vind jij er nou van dat hij nu ineens zo'n bekende Nederlander is? Uh, ik ben er trots op. Ik heb één broer. En ik beschouwde Ujan ook als broer. Bijvoorbeeld uh, in mijn gezin, ik heb zelf uh, zusjes enzovoort. Ik, kwam, ik nam nog nooit vrienden mee naar huis, behalve mm. Ujan dan. Die kwam wel altijd thuis. Ik ben gewoon trots op me. Iedereen is trots op me. Maar is er dan niet, want lees jij zelf ook bijvoorbeeld? En geloof het of niet, ik heb eerst keer in mijn leven een boek gelezen. Ik heb die boek van hem in een week af. Klaar. Ik ben zo blij dat ik hem af heb gelezen. En wat vond je van, het, van, van de scène waarin hij beschrijft dat, dat jij belt en vertelt dat je vader is overleden? Ja, uh, ik weet niet of je zoiets mee heb gemaakt, maar het zijn moeilijke dingen. Hij heeft wel mooi beschreven. En Mijn vader is overleden en in die anderhalf jaar tijd heb ik nog vijf andere begrafenissen meegemaakt. Dus zes begavenissen in anderhalf jaar tijd. Jeetje. En ik ben in totaal negen keer naar Turkije gegaan in één jaar. En hoe oud was je rond die tijd? Uh, ik was net 21, zeg maar. Twee maanden was ik 21. Maar ik ben blij... Dat ik zulke dingen heb meegeleefd. Het ja, nee. kon ook erger geweest. Het kon ook vliegtuig rampen. En dat je, je vader niet met. Ja. Je hebt alles 100% meebeleefd. Tot, ja, tot, tot ik hem in de graf heb gedaan. En Oost was erbij? Oos was erbij. Oos. <laughs> Paul Dijkstra die vraagt. Gaan jullie... Dus Atta, jij en Karel. Gaan jullie nu ook schrijven of meer lezen? Nou, je leest dan veel. Ik persoonlijk niet. Ja, ik lees wel dingen. Ik vind uh, over dingen lezen die echt waar zijn en bestaan, zeg maar. Bijvoorbeeld net zo wat hij zegt, National Geographic... over planeten of over de geschiedenis of dat soort dingen. Dat vind ik leuk om te lezen. Maar bijvoorbeeld een of ander roman van, uh, ja, noem ze allemaal maar... dat, nou, dat, nee, dat is niks voor mij. W wat doe jij nu voor werk eigenlijk, Atta? Uh, Geld proplukken. Wat? Uh? Ik doe op de moment helemaal niks. niks? Ik rust eerst. even uit. Waar rust je van uit dan? Hij rust al zes jaar uit. <laughs> ja, waar rust je van uit? Ja, ja, nee, gewoon, ik rust gewoon uit. In mijn bed. <laughs> van die uh, negen begrafenis op je 21ste? Nee toch? Nee. Maar wat ga je doen? Wat zou je willen doen? Ja, ik ben altijd ondernemer geweest. Janne. Ik heb altijd uh, zaken gerund. Maar nu doe ik al drie jaar helemaal niks. En ik ben op oog naar een goede zaak. Maar ja. Heb je een uitkering nu dan? Nee. Dat niet? Nee. Oké. Okay. Ik heb mijn hele leven 14 maanden gewerkt. <laughs> en dan moet je wel een uh, contract of zo hebben... Je moet werken. Goed, ik zal maar niet verder vragen. Ja, je mag alles vragen. Ja, er komt alleen geen echt antwoord. Uh, uh, Wie is <laughs> Een soort holleder, uh, zegt Barbara. Die is ook aan het rusten. Nou ja, weet je, als je maar geen badrari wordt, vind ik alles best. Uh, als kan. Het milieu waarin je opgroeit, hè, wat je ook beschrijft in je boek. Uh, ik heb nu al een paar keer gezegd, ik ken het milieu, ik heb mijn... Deel van mijn broers en hun vrienden lijken op jullie, dus ik, voor mij is het heel herkenbaar. Maar ik weet ook dat ik het ontgroeid ben. Als ik nu Rotterdam-Zuid binnenkom, dan denk ik, ja, wat doe ik hier? Ja. Ben jij deze jongens en dit alles om je heen niet ontgroeid? Nee, helemaal niet. Want als ik in Amsterdam ben, in die grachtengordel met al die literatuurmensen, dan denk ik van, wat doe ik hier? En dan kijk ik heimwee naar uh, hier, naar de Koekstad. Dus ik, ik ben echt een radicale Deventenaar wat dat betreft. Ik wil ook hier blijven, ik wil ook helemaal niet weggaan. Ook met deze jongens zijn. Uh, ik voetbal bijvoorbeeld met allemaal uh, van dit soort jongens. Uh, en dat wil ik niet verlaten omdat ik nu toevallig een boek heb geschreven dat wel aardig loopt. Nee, dat uh, ben ik niet van plan om dat in te ruilen. Nee, maar, maar heb je niet. Ont je je, je boeklancering was dan in Amsterdam, allemaal leuke mensen erbij. Uh, nou, jij komt overal, hopelijk oh. ga je nog heel veel andere dingen doen. Ja. Heb je dan niet op een gegeven moment dat je dan kom je thuis bij deze... Misschien niet bij Karol en Atte, dat zijn je vrienden... maar bij ja. die andere jongens en die kijken je dan aan... en die denken dan, waar heb je het eigenlijk over gast? Ja, nee, maar ik, uh, kijk, dit zijn mijn uh, twee beste vrienden. Voor de rest ga ik ook niet meer zoveel mensen eigenlijk om. Uh, ja, oppervlakkig. Uh, ik ben liefst gewoon altijd thuis uh, met de gordijnen gestoten... en dan in mijn eentje, dat vind ik fijn. Maar dan wel in Deventer en niet in Amsterdam of Utrecht of Haarlem... of weet ik veel wat. Uh, dan wil ik gewoon hier zijn en niet ergens anders. En heb je een vriendinnetje? Ik heb ook een vriendin, ja. Ja. Ook uit Deventer? Nee, uit Utrecht. Uit Utrecht. Klopt. En dat is niet te ver, dat kan wel, Utrecht. Ja, dat kan wel, ja, tuurlijk. En wat, wat, wat is zij? Nederlands? Wat is of... zij? zij is een mens? <laughs> nee, is ze <hij> Nederlandse? <laughs> uh, ja, ze is, Nederland, is gewoon helemaal een Nederlands meisje. Ja. Ze wil notaris worden, hoor ik van Barbara zeggen. Wat moet ze worden? Ze wil notaris worden, zegt Barbara, ja, mijn directeur ja, ja, dat klopt. Dat klinkt als een heel beschaafd, braaf meisje. Is het ook? Maar ik ben ook een beschaafd jongetje. Geworden? Alleen, ik heb dingen gedaan die me niet helemaal goed waren, misschien in het verleden. Maar dat heeft ook te maken met alle omstandigheden die er waren. In essentie ben ik, maar dat geldt ook, niet, geldt ook voor deze jongens: zijn wij geen slechte jongens of zo? Dat weet ik zeker. Ik heb, wij hebben ook gevoel. We hebben misschien nog wel meer gevoel dan een En beetje... talent. Niet alleen gevoel, maar ook talent. Ja, dat, dat ook natuurlijk. Ja, zeker. Tot slot, Oscan, Want vaak, jij zei het al: jij, be, jij noemde jezelf een uh, draaideurcrimineel, uh, draaideur, draaideur als ja. je het dan een naam moet geven. Nou weten we van de meeste dreideurcriminelen, dat komt nooit meer goed. En jongens die in de gevangenis zijn geweest, ga, gaat het meestal uh, achteruit. Maar jij bent goed uitgekomen. Komt er een tweede boek? Er komt een tweede boek. Ga ik, maken, ga ik beginnen in december. En, uh, maar hoe de toekomst eruit gaat zien, verder, dat weet ik ook niet. Dat is voor mij ook ongewis. Komt er een film van dit boek? Uh, ja. ja. Ja hè? Ja. Moet wel. Ja. Er, ja, ik ga volgende week tekenen bij een uh, producent. En wie de, krijgt de hoofdrol? We moeten even een Turk gaan scouten, want die zijn er nog niet zoveel in de acteurswereld. Dankjewel. Dankjewel, jongens. En bedankt ook voor de heerlijke koeken. En de koeken gaan we, eten met, gaan we eten met een kopje koffie en dan gaan we heel hard zingen. Er is er een jaar, giepiep, hoera. En dat is Barbara, onze eindredactrice. Wij gaan de verjaardag vieren en luisteraars, morgen zijn we er weer. Fijne dag. Ik koop het boek. Het is ontzettend goed, kan ik u vertellen. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, RKC Utrecht. Keert ook deze inzet. En is er een volgende aanval En hier zelfs nog een kant. VVV Willem 2. Dus de eerste mogelijkheid. Oh, op de paal zegt. ADO AZ. Nee, dat doet hij niet, want hij schiet op de paal. En op kwart voor 9. NEC Heracles. En het is hem. Wat een schitterendel. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.